Uur. Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen, Limburg, raakt zijn intensive care kwijt. De IC-afdeling wordt verplaatst naar een andere locatie van dezelfde ziekenhuisgroep in Geleen. Het Zuiderland wil daarmee zware operaties, ernstige spoedgevallen en bevallingen op één plek concentreren. De burgemeester van Heerlen is kwaad. Ongelooflijk. Voedend, echt, ik snap niet dat dit kan. Er is geen enkel argument om te bedenken waarom dat zou moeten. Hier zit het grootste aantal inwoners. Het grootste zorgproblematiek. We zijn een stad van 300.000 inwoners. Ik ben na dit jaar alle vertrouwen wel kwijt in de bestuursvoorzitter van Zuiderland. De ziekenhuisgroep moet bezuinigen. En het verplaatsen van de IC bespaart zo'n 200 miljoen euro. Het aantal meldingen van discriminatie is vorig jaar opnieuw toegenomen. De politie kreeg er bijna 9000, een derde meer dan in 2022. Het meldpunt discriminatie ontving er 6300, een vijfde meer dan een jaar eerder. De meeste meldingen gingen over huidskleur of afkomst. Ook het aantal meldingen over antisemitisme is gestegen. En ophef in Groot-Brittannië bij de laatste aflevering van de BBC-serie Planet Earth... bleek deze wereldberoemde stem ineens vervangen. Our home was not limitless. There was an edge to our existence. Ja, de stem van David Attenborough. Vervangen dus, maar geen nood. Het gaat om een eenmalige actie. De BBC nodigde kinderen uit om de teksten in te spreken. 49 schoolkinderen tussen de 9 en 13 lazen het script voor dat wel door hem geschreven was. Dit is een treehopper. Hier in de the Amazon zijn er different species van them. En ze komen in een van vormen. De BBC bedacht de actie onder het mom You don't have to be Sir Attenborough to become the voice of nature. Iedereen kan op zijn manier de natuur beschermen, is de boodschap. Dan nog het weer. Later vanavond trekken er buien over. Morgen begint met veel regen. Lokaal kans op hagel en onweer. In de middag droogt het op en het wordt niet warmer dan een graad of negen. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast vooral de dagelijkse files in Noord-Holland... de meeste oponthoud nu op de A9... Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Knopent Vels... rijden langzaam over 13 kilometer... met een kwartier oponthoud. Op de A10... Noord-Koenplein richting Watergraasmeer. Voor Overamstel staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte nog de N208, zoals de heim, richting Haarlem. Daar is het nog altijd druk in de bollenstreek voor de aansluiting met de N207. Er staat 2 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ways to thank you Don't you forget it But it ain't that easy for you to back up and leave a But you and her, they got ties for different reasons I respect that right before I turn to leave, she said You don't know what you're going to Could you be so mad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 Goedemiddag de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spanje is op jacht naar de Nederlandse drugscrimineel Karim B. Die werd eerder dit jaar opgepakt in Marbella. Maar door miscommunicatie tussen twee Spaanse rechtbanken kwam die voorlopig vrij. En nu is hij spoorloos. De Tweede Kamer roept het kabinet op om af te zien van versoepeling van de transgenderwet. De voorwaarden voor verandering van de geslachtsaanduiding in het paspoort zouden worden versoepeld. En dat gaat veel partijen te ver. Uit angst voor plofkraken sluit NS tijdelijk een groot aantal geldautomaten op stations. Daardoor kan er alleen nog op Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal en Utrecht Centraal geld worden opgenomen. En het weer vanavond buien, morgen ook, soms met hagel en onweer en een graad of negen. Het ritme van Zandvoort. Geband. Alsof ik zo vergeten kan dat ik je mis Hoe koud het is, hoe leeg zo zonder jou weer. walk away Fantasize. Something more or less to make things started. We're the artisans and we've been crying.